Elf uur, Lot Lewin met het NOS Journaal. Ooggetuigen melden dat er schoten zijn gelost... in of bij het hoofdkantoor van videoplatform YouTube in Californië. De autoriteiten bevestigen dat er zeker één schutter in het gebouw is. Aanwezigen melden dat medewerkers ruimtes barricaderen. Anderen hebben het gebouw verlaten met de handen in de lucht. Er zou één vrouw zijn gezien met een wapen, maar dat is niet bevestigd. De politie zoekt uit wat er aan de hand is. Er werken ongeveer 1700 mensen bij het hoofdkantoor van YouTube.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 En voetbal dan. In de kwartfinales van de Champions League... zijn vanavond twee wedstrijden gespeeld. Juventus verloor op eigen veld met 3-0 van Real Madrid. En Sevilla ging thuis met 2-1 onderuit tegen Bayern München. De returns zijn volgende week. En het weer dan nog, eerst nog wat buien, maar vannacht overwegend droog. Minima rond de 7 graden. Morgen opnieuw buien, maar vooral later op de dag ook wat zon. En dan wordt het 13 tot 16 graden. En donderdag wordt een frisse dag met slechts 8 graden. En daarna wordt het weer warmer en droog. Dit was het NOS Journaal. Ik dacht altijd dat het moeilijk was om bitcoins te kopen. Of bijvoorbeeld Ethereum. Maar met AnyCoin Direct is het eigenlijk heel simpel...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 En ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 11 graden. Binnen zit Wilfried de Jong. Een paar weken geleden liepen de digitale klokken in Europa plotseling zes minuten achter. Thuis heb ik na dat nieuws mijn klok van de oven goed gezet. Vandaag kwam het bericht dat alle digitale klokken weer op tijd lopen. Ja, nu ben ik de draad kwijt. Loopt mijn klokje, waar ik dus zelf aan gemorreld heb, nu weer goed? Of juist niet. Ik heb geen idee. Ik heb, als ik zo thuis kom, maar één oplossing. Stekker eruit. Goedenavond, welkom bij het Oog op Morgen. Aad van den Heuvel komt vertellen hoe hij een dag voor de moord op Martin Luther King, 50 jaar geleden dus, voor Brandpunt een interview had met de zwarte dominee. Uit protest tegen de hervormingen van president Macron... wordt er gestaakt door het personeel van de spoorwegen. Hoe moet het nu verder in Frankrijk? En het tango-ensemble van Karel Kraaijhoff bestaat 30 jaar... en ze gaan stoppen met optreden. Karel komt het allemaal uitleggen... en speelt heel misschien solo op zo'n bandoneon. Vanuit Den Haag horen we Wilma Borgman... over het debat rond de haatimams. Nu eerst het nieuwsoverzicht van... Dinsdag 3 april. We hebben gezien dat in de loop van de jaren... met het toenemen van het aantal vluchten... de herrie over de Aalsmeer enorm is toegenomen. En omdat hij de geluidsoverlast van Schiphol beu is... komt er nu een rechtszaak. De inspectie Leefomgeving en Transport doet namelijk niks. Vervolgens is de conclusie van de inspectie... Ja, er zit een nieuwe wet aan te komen. Die is beter voor je, geloof me maar. Dus we gaan niet ingrijpen. En daarom snapt minister van Nieuwenhuis het onbegrip wel. Nou, als mensen echt heel veel geluidsoverlast ervaren... dan uh, begrijp ik dat ze uh, alles gaan aangrijpen om te proberen om dat te verminderen. Maar zelfs regeringspartij D66 wil actie. Iedereen begrijpt dat je uh, misschien een tijd nodig hebt... om een nieuwe wet helemaal rond te krijgen, maar het duurt nu al bijna vijf jaar. Ik kan, ik kan hier niemand uitleggen dat we vijf jaar nodig hebben... om uh, duidelijke regels in een wet vast te leggen. Veel Fransen stapten vandaag juist in het vliegtuig... omdat er amper treinen reden. Hey, die... Personeel verzet zich tegen hervormingen van president Macron. Al zijn die hard nodig, zegt deze econoom. Het komt allemaal uit 1911. Behalve vroeg stoppen met werken mag ook de familie vrijwel gratis reizen. Ons is ook enorm voor deze mensen. Veel Fransen kunnen dan ook minder begrip opbrengen voor de staking. Het is catastrofiek. het is niet normaal. Er is geen train, cheminot, op boulot, dat is Ga aan het werk, meer niet, zegt deze man. Later dus meer over de spoorstakingen. Als er achter arbeidsmigranten naast je komen wonen in een kleine woning... Ja, dan geeft dat wel een hele andere dynamiek dan een gezin. En daarom nemen steeds meer gemeenten maatregelen... tegen Oost-Europese arbeiders. Want hun dynamiek bevalt veel buurtbewoners niet. Midden in de nacht staan mensen op, gaan douchen... gaan hun auto starten en rijden de woonwijken uit. Dat zijn die kleine dingen. Dan vinden sommige mensen andere dingen erger. Bloo, veel drank... De Polen zelf ontkennen. Nee, nee. Het het weekend. Nou, we nou, proberen van niet, maar soms in het weekend, natuurlijk, dan draai je een beetje muziek harder en drink je wat biertjes. Ja, en vervolgens gaan ze er vandoor. Ze scheuren er werkelijk vandoor. Bij deze is in ieder geval hier de overlast bewezen. En de gemeente Heerlen komt met een plan waar muziek in zit. Politieke partijen willen orgelman Alfons een basisinkomen geven. We willen het orgel behouden, dat is natuurlijk nostalgie. Ja. Maar aan de andere kant willen we ook dat Alfons geholpen is, dus we doen ons best om een testperiode te krijgen met het basisinkomen in Heerlen. Ja, en die Alfons ziet het idee wel zitten, want met orgelmuziek is geen droog brood meer te verdienen. Mensen willen allemaal pinnen. Ik heb geen pinnen, maat. Ja. Daar moet ik ook voor betalen. Waar moeten allemaal dat geld vandaan halen? We zijn ook blij dat we leven, hè? En daarom zegt Alfons geen nee tegen gratis geld, maar dan wel op één voorwaarde. Ja, als ze ja. mij geld geven, dan blijf ik thuis. Als je er ook blij mee zijn, als ja. je geld geeft, dan blijf ik toch thuis. Dan moeten ze wel tot 67 jaar betalen. Dan blijf ik ja. wel thuis, hè. Dat was nieuws vandaag op radio en tv. Ja, dat was het orgel van Alfons. In Groot-Brittannië nadert de deadline voor bedrijven met meer dan 250 werknemers. Want morgenochtend moeten ze de verschillen in inkomen tussen vrouwen en mannen openbaar maken. We gaan naar Tim de Wit, onze verslaggever in Londen. Goedenavond, Tim. Goedenavond. Heb je al enig idee uh, hoe, de, hoe groot het slagveld is? Ja, ja, de meeste bedrijven hebben inmiddels uh, de cijfers wel openbaar gemaakt. En ja, de verschillen zijn enorm. Uh, om een paar voorbeelden te noemen. Ryanair kennen we natuurlijk, hè, de goedkope luchtvaartmaatschappij. Daar blijken mannen 71% meer te verdienen uh, dan vrouwen. Uh, bij banken zijn de verschillen ook heel groot. HSBC, een van de grootste banken hier. Daar is het verschil uh, 59%. Uh, procent. En ook in de media hebben we veel schrijnende verhalen gehoord. Daar is ook de afgelopen maanden al wel veel aandacht voor geweest met name bij de BBC, de grote publieke omroep hier natuurlijk. Daar bleken sommige uh, mannelijke presentatoren... soms wel het dubbele te verdienen van hun vrouwelijke collega's, terwijl ze vaak hetzelfde programma presenteerden. En de China-correspondent van de BBC is hier veel in het nieuws geweest... de afgelopen tijd, die is ook gestopt met haar functie toen ze erachter kwam... dat haar mannelijke collega in Washington, de Washington-correspondent... dus voor de BBC, ook het dubbele kreeg voor min of meer hetzelfde soort werk. Dus ja, flinke verschillen. Het gaat er totaal trouwens in Groot-Brittannië om 9000 bedrijven... die hun cijfers openbaar moeten hebben gemaakt morgen. Dat zijn dus alle bedrijven die meer dan 250 werknemers hebben. Mm -hmm. Dus ja, middel tot grote bedrijven. Um, en doe je dat niet uiteindelijk morgen, dan krijg je een, een fikse boete. En wat, wat gaat er nou met deze uitkomsten gebeuren die je zo al noemt? Nou ja, kijk, um, je hebt een conserv conservatieve regering aan de macht... en die hoopt dat door dit allemaal openbaar te maken te maken, in feite een soort naming en shaming... zoals de Engelsen dat noemen... dat bedrijven veel meer werk gaan maken van gelijke betaling... van gelijke kansen voor mannen en vrouwen... dat dit zeg maar als een soort katalysator werkt, deze, deze transparantie. Uh, want, uh, zeggen ze, dat moet de overheid doen. Maar meer dan dat, zeggen de conservatieven, moeten we niet gaan. Uh, zij zijn natuurlijk de partij die zegt... de markt moet dit probleem uiteindelijk zelf oplossen. Wij willen vooral handreiking doen om te zorgen dat dit opgelost wordt. Nou ja, zij hopen dat dit dus voldoende is. Uh, Labour, de grote oppositiepartij, wil echt nog wel een stap verder gaan. Die zeggen, het moet wettelijk verplicht worden dat op elke functie duidelijk uh, wordt dat gelijke betaling tussen mannen en vrouwen gewoon uh, normaal geworden is. Dat het wettelijk wordt vastgelegd in feite. En uh, er zijn zelfs enkele parlementsleden van Labour die de actie Pay Me Too zijn begonnen. Eh, voortbedurend op de Me Too-campagne uh -huh. die we eind vorig jaar zagen. Om die manier dus aandacht te vragen voor de ongelijke betaling. Um, maar goed, ja, de vraag is uiteindelijk, wat werkt? Zullen bedrijven door alle, alle aandacht die er nu voor dit onderwerp is geweest, echt zelf maatregelen nemen. Eh, zullen ook vrouwelijke werknemers nu binnen bedrijven durven op te staan? Hè, nu ze weten wat er binnen hun bedrijf aan ja. ongelijkheid is. Zoals de China-correspondent bij de BBC heeft gedaan. Nou ja, dat is het doel van deze actie. En we zullen denk ik de komende tijd wel zien waar het toe gaat leiden. Ja, met zoals je net zei, denk ik een nieuwe hashtag erbij: pay me too. Dankjewel, Tim de Wit vanuit Londen. Dan nu eens kijken wat er in de krant van morgen uh, staat. Uh, dat is bij elkaar. Uh, gezocht door Mautschers. Na de dood van de Russische dubbelspions Kripal... staan ze ineens weer in de belangstelling. Foute Russen die in Europa hun geld besteden aan huizen en vakanties. Een meerderheid in de Tweede Kamer wil dat het kabinet hier iets tegen doet. Dat geldt ook voor buitenlanders die zich schuldig maken... aan mensenrechten schenningen en corruptie, lezen we in Trouw. Ze zouden geen visum moeten krijgen, zeggen onder meer het CDA en ChristenUnie. D66 noemt als voorbeeld generaals in Myanmar... die betrokken zijn bij het geweld tegen Rohingya of wapenhandelaren in Zuid-Soedan. Het gaat om mensen die door de mazen van de wet glippen. Het CDA is daarom voor de invoering van de zogeheten Magnitsky-wet... die al bestaat in onder meer Amerika en Groot-Brittannië. Die landen kunnen reisverboden opleggen en banktegoeden bevriezen. De manier waarop artsen nu omgaan met leefstijlziekten zoals hart- en vaatziekten en diabetes is onhoudbaar, zegt een hoogleraar. Hij luidt de noodklok in het Nederlands Dagblad. Over de kwestie wordt morgen een kamerdebat gehouden. De hoogleraar zegt dat artsen voor diabetes type 2... veel te vaak pillen voorschrijven die niet altijd goed werken. Volgens hem wordt het onderliggende probleem niet aangepakt. Alleen een verandering van leefstijl heeft effect. Ook in Katwijk zetten ze zich schrap voor de brexit. Het dorp heeft het grootste visserijbedrijf van Europa. En dat maakt zich volgens het Financiële Dagblad zorgen over de ontwikkelingen op de Noordzee. Europa vist al tientallen jaren binnen een zone van 200 mijl van de Britse kust. En als de Britten dat straks gaan verbieden... heeft dat grote gevolgen voor de Nederlandse vloot. Het Katwijkse familiebedrijf Parlevliet en Van der Plas... is bang dat de brexit maar liefst 600 banen gaat kosten. En we sluiten af met de bodem van Paleis Het Loo aan de rand van Apeldoorn. Want dat ligt vol met archeologische schatten, lezen we in de Telegraaf. Het is deze week een bijna dagelijks prijs voor archeoloog Martin Schabbink. Hij heeft al een Romeinse munt, een deel van een 17e eeuwse fontein... en graven uit de Bronstijd gevonden... En de archeoloog ontdekt waarschijnlijk nog veel meer. Vanwege een grote renovatie is Paleis Het Loo de komende drie jaar... het terrein voor bouwvakkers en archeologen. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. MUZIEK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 But a prison is a place that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 Het was Space for Two van Mr. Props vrij nieuw, namelijk uit maart 2018. Nog even een rectificatie, wij spraken net in het krantenoverzicht... over de dood van de Russische dubbelspion Skripal. Dat is natuurlijk niet waar, want die ligt in kritieke toestand... in het ziekenhuis. Excuses daarvoor. Naar Den Haag uh, heeft minister Grappenhaus nu echt geen mogelijkheden... om extremistische imams aan te pakken. De druk vanuit de Kamer om dat wel te doen wordt steeds sterker. Zo bleek vanavond weer in een Kamerdebat. En daar was Wilma Borgman bij, toch Wilma? Zeker, Wilfried, goedenavond. Ja. Ja, precies een week geleden hadden we het daar volgens mij ook over. Naar aanleiding van die andere ja, imam klopt. in Den Haag. Mm -hmm. dit, dit ging uh, over iemand in België, ja, meen ik. Ja, dat ja. klopt. En Grapperhaus zou op maatregelen gaan studeren... Uh, heeft dat allemaal een resultaat gehad? Uh, nee, de minister is nog steeds aan het studeren. Hij heeft vorige week beloofd dat hij gaat uitleggen... waar de beperkingen van het strafrecht precies zitten. Bij het aanpakken van uitspraken van imams... Uh, waarvan bijna iedereen zegt dat ze niet door de beugel kunnen. En inderdaad ging dit debat niet direct over die Haagse imam... maar over um, een uh, imam, dat was ik al heel lang geleden aangevraagd... Het ging over een imam die in België predikte... daar door de autoriteiten staatsgevaarlijk werd genoemd werd vervolgens vanwege zijn Nederlandse paspoort naar Nederland uitgezet. En daarvan zeiden ook Kamerleden hier van... hoe kan het nou dat de, tegen die man niet uh, gedaan kan worden? En dat was officieel de aanleiding. Uh, maar deze twee kwesties raken elkaar natuurlijk heel nauw. Dus ook vanavond ging het weer in de Kamer over de dilemma's... die die uitspraken oproepen. En over de principes die tegenover elkaar staan. Ja, want dan heb je het over de vrijheid van meningsuiting die dan botst met de maatregelen tegen de imams... die van die uitspraken doen die iedereen eigenlijk afkeurt. Ja, dat is precies precies wat je hoort, bijvoorbeeld bij minister Grapperhaus... die dat als argument aanvoert, want zegt hij zelfs al... scherp je de wet aan, en dan nog weet je niet zeker... of uh, nieuwe uitspraak die ze dan misschien weer doen... niet weer net binnen die grenzen zijn en, uh, en of ze dan wel strafbaar zijn... En dan laat je wel 17 miljoen goedwillende Nederlanders uh, lijden onder de behoefte om die mensen aan te pakken. Nou, Kamerleden kwamen naar het debat met hele lijstjes... van wat er allemaal wel zou kunnen. Uh, valt het niet onder belediging of onder bedreiging? Moet je niet een digitaal gebiedsverbod uh, invoeren? Moet je niet Facebook ontoegankelijk maken? Uh, het CDA had ook een plan. Uh, daar houden ze al langer een hartstochtelijk pleidooi... voor het strafbaar maken van het verheerlijken van geweld... En dus lette CDA-kamerlid Madeleine van Torenburg heel goed op... bij haar collega Arno Rutte van de VVD. En die zei, kijk nou eens gewoon hoe ver je kunt komen. Waarom is het Openbaar Ministerie bij haatpredikers nou zo terughoudend? Is het niet hoog tijd dat de minister van Justitie... het Openbaar Ministerie aanspoort om juist wel te vervolgen? Mevrouw van Torenburg... Voorzitter, winspunt is dat deze woordvoerder van de VVD zo duidelijk aangeeft dat haatzaai is tegen moet worden aangepakt. Want voorheen was de VVD eigenlijk altijd wel van oordeel dat het helemaal niet meer moest worden aangepakt. Maar als ik naar het lijstje kijk naar wat deze man allemaal heeft gezegd, dan is het in ieder geval zo dat het verheerlijken van terroristisch geweld niet strafbaar is. Zou de VVD nou ook niet deze stap willen zetten, de heer Arnoutsen? De voorzitter als iemand oproept tot geweld, dan is dat gewoon strafbaar. Haatzaaien is strafbaar. Waarom vervolgt het Openbaar Ministerie niet? Waarom leggen we dit niet voor aan een rechter? Mijn inschatting is dat rechters deze haatpredikers gewoon zullen vervolgen. En dat het CDA heel graag de vrijheid van meningsuiting... een slachtoffer wil laten worden van dit soort haatsprekende predikers... Dat vind ik eigenlijk wel een beetje zorgwekkend. Want daarmee leveren we onze vrijheid in. En dan hebben die predikus precies wat ze willen. Dan wordt onze maatschappij minder vrij. Ik wil dat niet. Mevrouw van Torenburg. Ik denk dat het belangrijk is dat we verder gaan om te voorkomen... dat het gif wat over deze jongeren hier in Den Haag wordt gespuwd... dat dat niet straks alleen maar in Den Haag niet meer mag... omdat iemand een gebiedsverbod krijgt. Maar vervolgens kan iemand in Gouda zijn goddelijke gang gaan. Dat is toch hypocriet, voorzitter, als iemand zo gevaarlijk is... dat hij niet in Den Haag dit soort dingen mag zeggen. Waarom dan wel in Gouda? De heer Rutte. Voorzitter, ik heb net vier ernstige delicten opgenoemd... die gebruikt kunnen worden om dit soort mensen wel te vervolgen. Het is wel wat apart dat als dit soort predikers steeds maar niet vervolgd worden... omdat de OM die stap niet zet... dat we dan nog vergaandere wetten gaan maken die uiteindelijk... De vrijheid van meningsuiting, een groot goed in deze maatschappij... echt een groot goed, zullen slachtofferen. Het hoeft niet. Ze kunnen vervolgd, ze moeten vervolgd worden. Gewoon met alle kracht die mogelijk is. Ja, en dat kan ook met de huidige wetgeving. Dus nieuwe wetgeving is niet nodig, zeggen ze bij de VVD. Oké, okay, nu hoor ik twee mensen in debat... maar komt het druk om iets te doen nu vanuit de hele Kamer? Nou ja, wat ze dan willen verschilt... He, je hoorde net de VVD die zegt... ga nou eens proberen of de rechter daar niet iets over wil zeggen. Uh, bij het CDA hebben ze een ander plan... maar inderdaad, bijna de hele Kamer... vindt dat gebrek aan mogelijkheden frustrerend. Ik zeg bijna de hele Kamer... want bij DENK bijvoorbeeld... vinden ze die verantwaardiging wel heel selectief. Uh, je hoort zometeen het Kamerlid Farid Azarkan als eerste... en hij krijgt weerwoord van de SP en de VVD... Voorzitter, het toont onze obsessie met de islam. In koor vroegen de Kamerleden om wetgeving op maat. Een soort omgekeerd wetgevend proces. Kijken wie je wilt straffen en dan de wet zo aanpassen dat dit mogelijk wordt. Als je niet beter weet, voorzitter, dan zou je haast denken... dat een aantal rechtse partijen aparte wetgeving wil hebben voor moslims. De heer Van Raak. De heer van Raak. Na de uitspraken van deze meneer Jenijt... had de burgemeester van Rotterdam extra bescherming nodig. En de heer Azarkan zegt dat hier wetten worden gemaakt tegen moslims. Nee, hier wordt een burgemeester van Rotterdam... die zelf zegt moslim te zijn, trots een moslim is... beschermd tegen radicale salafisten... die geweld prediken, haat zaaien... vooral ook binnen de moslimgemeenschap. De heer Aardmoedert. We hebben dus een uitspraak van een haatimam waardoor de burgemeester van Rotterdam, de heer Taleb, wordt weggezet als afvallige, die daardoor beveiligd moet worden... moet hij eigenlijk met de dood wordt bedreigd. Dat is de situatie. En de heer Azarkan zegt dan, ja, dat is buitengewoon vervelend... en gaat over tot de orde van de dag. Daar vindt de heer Azarkan toch wat van. Daar vind ik zeker wat van. En volgens mij heb ik u hier vorige week met een aantal Kamerleden... redelijk uh, met elkaar een wedstrijdje in verplassen... wie er toch het, het hardst kon aangeven richting minister... dat er iets moest gebeuren. De minister geeft aan dat dit helaas binnen de wet is. En ik zal u ook een voorbeeld geven, voor ze. Want de vorige keer dat er een haatprediker... heb ik het over Geert Wilders... werd vrijgesproken in 2011. Toen heeft er niemand gezegd... laten we kijken of dat we deze boodschap... die voor heel veel Nederlanders... en met name moslims vervelend is. Ik hoor u daar nooit over. Het is zo hypocriet wat u doet. De heer Arnordt. Voorzitter, ik constateer... dat de burgemeester van Rotterdam... voor zijn leven moet vrezen... En dat de heer Assakan dat een spelletje gebruikt en omdraait naar de heer Wilders. Het zegt alles over de heer Assakan en het zegt ook hoe ver we hem nog serieus kunnen nemen als parlementariër in dit parlement. Een schande. Ja, neem het terug. Schandalig. Nou, Assakan, je raadt het al, Wilfried, die was daar niet gevoelig voor. Nee. En dan naar de houding van minister Grapphaus. Die herinnert me dat hij vorige week buiten de Kamer iets anders zei dan in de Kamer. Ja. En wat zei hij dan nu? Nou ja, dat ging erover dat hij in de Kamer steeds zei... Uh, ik wil de vrijheid van meningsuiting niet aantasten. Ja. Eigenlijk hebben we geen mogelijkheden. En uh, buiten de Kamer wekte hij tegenover de verzamelde pers... de indruk dat hij toch wilde zoeken naar wat hij dan kon doen. Zelfs als dat betekende dat de vrijheid van meningsuiting... zou worden aangetast. Nou, dat was wel raar. Mm -hmm. En dat vond niet alleen de PvdA en GroenLinks en Denk... maar uh, ook coalitiepartij uh, D66 was verbaasd. En Artje Kuiken van de PvdA die vroeg, hoe zat dat nou? Vanwaar die ommezwaai, De onmacht in de Tweede Kamer. De zogenaamde stoertekracht voor de camera's. Graag uitleg. Mevrouw de voorzitter. Uh, in het uh, transcript van de uitzending van Met het oog op morgen. Uh, heb ik hier voor me heb ik ook heel duidelijk gewoon gezegd. De vrijheid van meningsuiting is een heel groot goed in Nederland. En ik zeg ik even verderop. Ik wil wel met de Kamer in gesprek over hoe we van dit soort uitlatingen... en met name de straffeloosheid af kunnen. En dat heb ik binnen ook gezegd. Ik heb het allebei nagekeken. En ik meen echt dat ik gewoon oprecht... Allebei de keren dezelfde boodschap heb afgegeven. Ja, en Grappenhuis gaat dus nu een hele waslijst aan suggesties en voorstellen vanuit de Kamer meenemen naar dat ministerie. Daar gaat hij uh, verder studeren op maatregelen. Maar hij gaf net in zijn antwoord aan de Kamer alvast wel een waarschuwing af. Dat we er grondig over spreken, dat is prima. Maar reken verder maar nergens op, want ik zie geen serieuze mogelijkheden. En daarmee stuurt hij toch aan op een botsing met een Kamermeerderheid aan. Um, maar uh, Wilfried, ik kon nog maar vast aan. We gaan het hier vast vaker over hebben. Ik denk ik denk het ook. Zo. En uh, alles uh, wordt opgeschreven. Dat zijn transcripties, zoals Zo we nu weten. Zeker. Dankjewel, Wilma Borgman. Maybe I'll find me a way to be in Santa Cruz. 1 minuut elf. Dat zijn de plaatjes van de toekomst. Dat is heel kort huren. Santa Cruz van Lloyd Cole. Uit protest tegen de hervorming van president Macron... zijn er stakingen bij de Franse spoorwegen gaande. Het wordt uh, de eerste echte krachtmeting voor Macron genoemd. Maar hoe staat het eigenlijk met zijn hervormingen? En wat zit er nog aan te komen? In de studio, Daniel van Schoot, hij werkt als econoom bij de Rabobank... en heeft onder meer Frankrijk onder zijn hoede. Dus hij heeft er verstand van, kunnen we zeggen. Uh, ja, we hoorden het net al, machinisten die op een 52 e met pensioen willen. Ja. Uh, er valt nog wat te hervormen in Frankrijk. Ja, dit is eigenlijk uh, pas het begin. Um, het, het, het, het bijzondere is ook nog dat hè, dit voorstel, verandert dat niet eens. Dus de bestaande werknemers die mogen dan nog steeds met 52 met pensioen. Alleen nieuwe uh, werknemers die konden niet, komen niet onder dat uh, regime te vallen. Um, uh, het andere is hè, dat, uh, dat het is meer liberalisatie is. Dus, dus de spoorwegen in Frankrijk worden dan opengezet ook voor andere partijen. Ja. Um, uh, en uh, daar is ook nog wel ruimte over uh, om, om eventueel te onderhandelen uh, een van de hervormingen die je als aangenomen was eigenlijk eind vorig jaar die ging eigenlijk veel verder, het gaat veel meer mensen aan dat was een uh, hervorming van de arbeidsonderhandelingen uh, tussen uh, werkgevers en werknemers, dat gebeurde altijd op sectorniveau en een bedrijf mocht daarin hun cao alleen op positieve manier voor de werknemer van afwijken. Dat was eigenlijk heel streng. En dat is veranderd. Dat is hervormd van sectorniveau naar bedrijfsniveau. Dus nu mogen op bedrijfsniveau werkgevers en werknemers met vakbonden samen akkoorden sluiten. En daardoor is die arbeidsmarkt eigenlijk al een stuk flexibeler geworden. Mm -hmm. En is eigenlijk al uh, die macht van de vakbonden in die zin heel erg inbeperkt. Hoewel ze natuurlijk op dat lokale niveau... Hè, bij die bedrijven wel weer meer te zeggen hebben. Ja, maar nog even specifiek over die, over die spoorwegen. Wat ja. wil die nou precies hervormen? Nou, hij wil eigenlijk uh, Frankrijk in lijn brengen met EU-wetgeving... zoals we dat uh, eigenlijk overal hebben gezien in Nederland al heel lang. Hè, dus dat andere partijen ook op dat spoor uh, Ja, zoals wij kunnen de Vira komen. en al die dingen... Uh, <laughs> nou ja, je hebt ook uh, natuurlijk Hadden. regionale partijen... die dan uh, de, de, de, de voor, voor een landelijke speler als de... Een nationale spoorwegen is het moeilijk om, om uh, lijntjes in de provincie soms rendabel uit te buiten. Dat mm -hmm. kan dan een, een, een andere partij wel doen. Uh, dat is daar nog niet. Maar hij gaat bijvoorbeeld niet die nationale spoorwegen in Frankrijk uh, privatiseren. Nee. Daar is geen sprake van. Nee. En, en wat denk je, gaat, gaat hij deze eerste slag al winnen? Ja, het is hoog ingezet met die stakingen. De eerste slag heeft hij al gewonnen eind vorig jaar. Dat, was, dat is eigenlijk ook economisch gezien een, een grotere slag. Maar dit zie je natuurlijk hier, hier gaat het om een heel specifieke sector. Uh, om heel specifieke mensen die zich heel goed kunnen verenigen. Uh, maar ik denk inderdaad, hij heeft het mandaat uh, om dit te doen. Hij heeft uh, tijdens zijn uh, campagne gezegd... ik ga het doen, ik ga deze vorming onder andere ook doen. Uh, en hij is toch met een ruime meerderheid gekozen. Bovendien heeft hij ook een ruime meerderheid in het parlement. Uh -huh. uh, en daar kan hij ook nog uh, met versnelde trucs het uh, doorheen krijgen. Dat heeft hij ook gezegd dat, hij dat gaat dat doen. Uh, en zijn politieke tegenstanders die verkeren in de totale chaos. Zoals rechts is aan het fragmenteren, als links. Links is eigenlijk al uh -huh. heel klein in het parlement. Ja. Uh, dus daar komt ook weinig. Uh, maar echte goed, los van de, de politieke tegenstand die hij ja. dan even niet zou hebben, heeft hij natuurlijk te maken met het feit dat mensen volgens mij zeggen bij de spoorwegen van, van twee dagen per week. Ja. Staken En misschien wel dat drie maanden lang. Drie maanden lang, ja. Ik bedoel, dat, dat zorgt ook wel voor een soort oproer in het land onder het volk. Zeker, ja, ja. Hoe gaat hij daarmee om, denk je? Ja, je hebt de hele dag door al fragmenten gezien van mensen... die uh, overwegend, zo kwam het aan mij, over uh, boos waren. Ik zag ook op Gare du Noor in uh, Parijs was het zo druk... dat uh, sommige forensen gewoon van het perron vielen op de rails. Dat vond ik wel heel uh, dat wel ernstig eigenlijk... Um, uh, maar op dit moment zie je dat inderdaad een kleine meerderheid, 53% is tegen, uh, die, die, die vindt deze staking niet gerechtvaardigd. Mm -hmm. Maar toch een grote minderheid, 40% vindt dat wel. En uh, de grote vraag is inderdaad, gaat dat schuiven dan de komende ja. weken, maanden? Ja. En wat staat er nou nog meer op de agenda bij Macron? Um, dit is inderdaad weer een, een stap. Uh, het volgende grote onderwerp wordt een uh, pensioenhervorming. Dus de consultaties daarover beginnen in de tweede helft van dit jaar. Daar is hij ook heel helder geweest in zijn campagne. Hij wil eigenlijk niet zozeer pensioenen versoberen. Hij heeft ook gezegd, iedereen in mijn termijn, in mijn vijf jaar... die zal op dezelfde leeftijd met dezelfde uitkering net pensioen kunnen. Maar daarna wil hij eigenlijk alle... 37 regelingen die er zijn voor pensioenen in Frankrijk samenvoegen. Waaronder dus ook deze regelingen van die mensen, de machinisten die met 52 jaar met pensioen ja. kunnen. Dat wordt dan allemaal samengevoegd. Overigens vergeten we wel eens, in Frankrijk kan, uh, kunnen heel veel uh, beroepen kunnen heel veel met pensioen. Alleen dan krijg je geen volledig pensioen. Mm -hmm. en dat, dat is nog, nog, nog eens een paar punten. Uh, een andere hervorming die hij uh, wil gaan doen is um, uh, beroepsopleidingen. Dat wordt nu georganiseerd door uh, werkgevers en werknemers, vakbonden samen. Die hebben daar een soort pot voor. Die krijgen, de romen dat ook af van bedrijven. Alleen de grote vraag is waar dat geld een beetje blijft. Want in de onderwijskwaliteit is het niet te zien. En hij wil het eigenlijk weer van hen afnemen en centraal gaan regelen. Zodat ook jongeren bijvoorbeeld meer kansen krijgen. Goed, en, uh, Macron die luistert, luistert nu mee. Die hoort een, een Hollandse econoom aan. Yeah. En is, kan die Hollandse econoom nu nog een tip geven wat, hoe dit land uit het slop te halen? Nou, wat je ziet, hè? Macron is geen Thatcher. Dus uh, hij is niet de vijand van de, van de vakbonden. Hij vervangt vaak uh, de vakbonden door de staat. Dus hij trekt eigenlijk die regie naar de staat. En dat mm -hmm. is ook wel typisch Frans. Uh, en ik zal als econoom zeggen van... dat is een goede stap. Uh, maar probeer ook uh, bepaalde taken die publiek worden gedaan... die wellicht ook op een private manier kunnen. Waardoor er ook uh, meer dynamiek op gang komt. Ook mensen van buiten Frankrijk uh, er makkelijker iets kunnen opzetten. Je dus ziet bijvoorbeeld bij de bedrijfsregeling dat die heel streng is. Uh, daar moet je er bijna een studie van maken om een bedrijf te beginnen. Uh, dat soort dingen zou ik uh, vooral op gaan inzetten. Wat hij ook wel van plan is. Ja. Hoe, hoe komt het dat ze, dat, ze, dat ze zo zijn blijven hangen, die Fransen? Zit dat in hun natuur? Is dat arrogantie? Ik zou niet arrogantie... We kijken inderdaad altijd als Nederlandse... een beetje, ja. vind ik soms zelfs, uh, arrogant naar. Als een soort Calvinistische houding van... nou, daar, uh, daar leven ze het leven. Uh, tot op zekere hoogte is dat ook zo. Uh, maar het komt vooral, denk ik... Uh, doordat ze zorg hebben ingezet in die vakbonden. net na de oorlog, de jaren 50 tot en met 70. Nou, dan was dat wellicht ook verantwoord. Alleen, uh, dat hebben wij ook gedaan, grotendeels. Alleen wij zijn er, ja, we hebben dat laten evalueren. En nu, nu uh -huh. zitten we in met een CERN en dergelijke. En daar is het eigenlijk een beetje dat die strijd op straat, dat is gebleven. Uh, ze hebben die, uh, en die vakbonden zijn eigenlijk alleen maar verhard en versterkt. En wat ik uh, eerder al zei. Uh, ze vertegenwoordigen vaak een kleine groep... maar die wel heel, heel goed zichtbaar is of je zich heel goed kan verenigen. En daardoor blijft het dan ook in stand. Ja. Dankjewel, Daniel van Schoot, econoom bij de Rabobank... die Frankrijk onder de loep nam. Ja, graag gedaan. Goedemorgen, dames en heren. Dit is Memphis in de Amerikaanse staat Tennessee... waar een paar uur geleden op het balkon achter ons... Dr. Martin Luther King werd vermoord. Dit is een afschuwelijke climax in de gebeurtenissen... die hier begonnen op 28 maart... Toen dokter Martin Luther King hier een mars leidde... die hij in een aantal vecht- en roofpartijen. Achter ons wordt op het ogenblik een persconferentie gegeven... door een aantal van zijn vrienden. Ja, u hoorde net een nog jonge Aad van de Heuvel in Memphis. Fragment uit Brandpunt, 1968. Morgen is het 50 jaar geleden dat Martin Luther King werd doodgeschoten. En de dag ervoor had Aad van de Heuvel een interview met hem. Goedenavond, Aad. Goedenavond. Ja, want... uh, ja, je was samen met een collega op pad, Willebroort Nieuwenhuis. Willebroord Nieuwenhuis, ja. Was ja onze uh... correspondent toen. Ja. Waarom waren jullie daar? Wat was het plan? Nou, het was uh, een, een plan van mij. Uh, we hadden een aantal uitzendingen uh, gemaakt in Vietnam. En op een gegeven moment kom je er dan achter van... het is niet alleen die Amerikanen die daar in Vietnam slag leveren... maar die oorlog zette zich voort in de Verenigde Staten zelf. Hè. Studenten die met tienduizenden tegelijk de straat op gingen... Uh, uh, uh, de, een groot deel van de zwarte bevolking die aan het protesteren was. Uh, Martin Luther King was zeer tegen die oorlog. Gebruikte ook grote woorden van... Uh, wij zijn bezig Vietnam uh, als een kolonie te veroveren en zo... Dus uh, wij dachten bij onszelf, we gaan eens in Vietnam... of in uh, de Verenigde Staten, die uh, wat affilmen. Maar dat had nogal wat voet in de aarde. Want mijn eindredacteur, de heer Schoonhoven, die was daar uh, fel op tegen. Oh? oh? En ik, ja, dat, uh, hij zag daar niks in, zei hij. En ik heb dus echt veertien dagen lang moeten zeuren en zeiken... voordat we eindelijk daar naartoe mochten. Hij vond dat je eerder aan de frontlinie moest staan in Vietnam dan in Amerika. Ja, uh, later heeft hij dus de echte waarheid verteld. En dat, dat vertelde hij toen niet... Uh, alle uh, verslaggevers bij actualiteitenhubrieken toen... en misschien ook nu wel... zitten altijd een beetje in problemen met hun uh, correspondenten ter plaatse. Ja. Zodra jij naar uh, Afrika Zit je die aantrekt, niet in de weg? dan hebben wij daar een correspondent... Ja. die zegt, hé, hey, luister eens, ja. uh, dat is mijn pakje. Ja. Ja. Nou, dat was toen met Amerika ook een beetje. Alhoewel Amerika heel erg groot is, ja. en Vietnam on <laughs> ons onderwerp. Hey, wat, maar wat dat bleek een, het te zijn. Ja. Ja. En wat voor een indruk maakte King op, op, op jullie... Uh, heel energiek. Hij, uh, uh, hij was moe dat kwam, hij had een aantal dagen in Memphis rondgelopen, er was weer geweldig gevochten daar, een, een dag ook geplunderd, toen is hij teruggekomen in Washington voor het een of ander en hij zou de volgende dag weer naar Memphis vertrekken, hij zei ook tegen ons, bij dat, uh, na dat interview van, uh, ja maar waarom doen we dat nou niet in, uh, in Memphis, want uh -huh. uh, die vuilnisophalers uh, die uh, staken daar, en dat is een geweldige demonstratie, Is dus veel beter decor voor dit interview. Ja. En was het, was het overigens, ik bedoel uh, tegen als je zo iemand wil spreken, moet je langs twintig burelen. Was het toen nog redelijk informeel te regelen? Ja, ik, heb, ik roep wel eens, als ik iemand wil treiteren van uh, jonge collega's. Wij waren veel beter. <laughs> maar nee, de omstandigheden waren een stuk flexibeler. Dat blijkt ook wel, want ik, ik kom niet naar Memphis de volgende dag. Omdat we met Robert Kennedy uh, samen op campagne gingen. Die Kennedy die wilde, uh, pre, die was presidentskandidaat voor de moest hij worden voor de democratische partij ja. en daar was hij mee bezig. Dus in het vliegtuig gingen we met hem mee om. Dat zou nu onmogelijk zijn bijna. Dat, ja. is echt, dat ja. Kan je niet voorstellen. Nee. Maar... Jullie, waar, jullie vroegen King ook naar de Vietnamoorlog en ja. daar was hij een ja, het tegenstander van. Het onderwerp over, ja. Laten we een klein stukje van horen. What is the influence on the Vietnam War on the American society? Well, that war has in many ways brought about uh, havoc. ...on the domestic scene. Uh, it has done great damage to the civil rights movement... ...in the sense that uh, there are so many energies and obsessions... ...and so much time around the war... ...that people just tended to forget about civil rights. En waar hoorde je het nieuws van de moord? De volgende dag in het vliegtuig met Robert Kennedy... ...die op een gegeven moment like bleek in het gangpad verscheen. Het nummer van de piloten of het uh, nieuws van de piloot had gehoord. En ons dus uh, kwam meedelen. Uh, wat er gebeurd was in Memphis. En uh, dat Luther King waarschijnlijk dood was. Hij zal ongetwijfeld onmiddellijk hebben teruggedacht. Uh, aan zijn broer. Mm -hmm. een paar jaar eerder. En wat hij niet kon weten is dat hij, dus hetzelfde jaar. dit was maart, maar. of 9 nee, april. dat hij in uh, juni. Het slachtoffer zal worden van de moordanslag in Los ja. Angeles. Ja. En wat betekent dat voor jullie journalistiek gezien onmiddellijk terug naar de plek uh, waar de moord? We zijn onmiddellijk naar Memphis gegaan, ja. we hebben daar nou ja, een aantal toestanden meegemaakt en met mensen gepraat. En toen zijn we teruggegaan naar Washington en daar hadden ze net de hele binnenstad in brand gestoken. Dat was echt uh, gigantisch puinzooi uh, daar. Ja. Dus wij bleven maar materiaal sturen naar heel veel en, uh, Jullie zijn toen wekenlang in het nieuws geweest? Voor je heel lang, ja. ja. En uh, het vliegtuig, uh, in het vliegtuig terug, de KLM, uh, kreeg ik het Algemeen Dagblad in handen. En er stond een groot interview in met Richard Schoonhoven. En de kop luidde, je moet vingerspitsengevoel gevoel hebben. Hij had het <laughs> over zichzelf. <laughs> <Okay>. <laughs> wat, wat, als, als we nu weer in deze tijd springen, en, en je kijkt vervolgens achterom... wat is dan de invloed van King uh, geweest op de Verenigde Staten, denk je? Nou, ik denk dat... Uh, dat Natuurlijk, die, die reden die hij in 1963 heeft gehouden... Dat, dat, dat is het begin geweest van iets heel uh, erg bepalends Die Nobelprijs voor de vrede die hij een jaar later kreeg. Het licht ging wel doven, maar langzamerhand... in die Vietnam-toestanden kwamen die marsen weer op gang. Uh, in april zou er verder nog een grote mars... tegen de armoede worden gehouden onder zijn leiding. En ik denk dat, uh, dat die hele Vietnam-kwestie is ook uitgedoofd zo'n beetje daarna. Langzamerhand is het Johnson als president duidelijk geworden van... hier moet echt een hend aan komen, dit kan zo niet langer. En uh, ik denk dat die invloed zeker door zijn dood... Geweldig groot is geworden. Ja. ja. En, en als je, hij was natuurlijk ook bezig om, om, om, om voor, voor, voor, zijn, uh, voor zijn volk, voor de zwarte... zeg maar, te, de, de strijd te leveren. Als je dan nu kijkt naar hoe het op dit moment in Amerika gaat, hoe, hoe, hoe zie je dan, dan bedenkelijke ontwikkelingen? Zie je, ja, kijk, de toestanden ja. Ja, rond die ja, politie, nee, allemaal allemaal. Ja, eigenlijk zit je hier te barsten van uh, als, je, als je ziet uh, hoe hij dus streedt. en als je dus zijn laatste speeches ook hoort, ook daar in Memphis. Hè, ja. Dan, dan had je toch iets van, het gaat beter, het gaat beter. We worden langzamerhand wijzer. En toch zijn er allerlei tekenen tot aan dit moment toe in de Verenigde Staten... Uh, die zeer bedenkelijk zijn. Waarvan je, waarvan je soms het idee hebt van uh, hoeveel jaar lopen we nog achter eigenlijk... Ja, of, of je zou ook kunnen zeggen dat de geschiedenis steeds weer herhaalt. Hè? Er komt iemand op, er lijkt iets te veranderen... of ons zakken we weer ja, in. Het zijn veranderen er natuurlijk ook wel dingen. Ik ja. weet niet zo gauw een voorbeeld te noemen nu... Nee. van een grootste ontwikkeling. Maar toch iets wat even uh, uh, de kracht heeft om, om iets te overwinnen. Nou, zou je durven zeggen dat de discriminatie in Amerika... nu minder is dan vroeger? Uh, dat geldt voor delen van de Verenigde Staten zeker. Maar er zijn natuurlijk bepaalde uh, punten bij... Uh, die, uh, die niet veel verder zijn gekomen... of helemaal niet verder zijn gekomen... dan, uh, dan toen uh, Martin Luther King overleed. Mm -hmm. ik, ik vind ook... Wat, wat mij ook lang heeft gehouden, is... dat hele geëffer rond de moordenaars. De moordenaar van John F. Kennedy. Ik geloof dat er vanavond weer een, uh, iemand is... die een ander complot heeft betaald. Okay, yeah. De moordenaar van uh, deze Martin Luther King. Yeah. Tot aan de familie toe, geloof niet dat die James Earl Ray de werkelijke dader is. Je ja. waarom stoort ontkend. je dat? Maar je zei, dat stoort mij, zei je, dat vond je ja, dat, niet dat, goed. Dat, dat dus, en en dat Robert het daar Kennedy is vermoord door Chirantia, Die waar ook grote groepen Amerikanen twijfelen... of, die, of dat de werkelijke daders zijn. En ik heb altijd gedacht, ja, maar dat zijn rare complottheorieën. Ja. Doen we doen even normale. Ja. Maar als je, vooral nu, nu Trump aan de macht is, moet ik zeggen... als je naar dit Amerika kijkt en naar de mensen die nu de leiding hebben... dan denk ik, het is inderdaad een rotzooi, joh. het is inderdaad een bende <laughs> daar. Aad, ik heb hier, als ik hier een camera heb liggen en een geluidsman staat klaar... en je mag nu vanavond ergens naartoe gaan... wat zoek je dan op als uh, oud-journalist? Waar zou je gaan draaien? Waar zou je heen willen? Oh jee, er zijn heel veel, uh, heel veel mogelijkheden... Waar ik me vreselijk kwaad over maak... is de onachtzaamheid tegen de Nederlandse Antillen in Nederland. Daar gebeuren de meest vreselijke dingen. Ik heb begrepen dat er nu weer een Nederlandse minister daar zit... om te praten over de situatie in weet ik veel... Alles wat er op, op Sint Maarten nog moet worden opgebouwd... Uh -huh. wordt even genegeerd. Die hele dreiging die uitgaat van het Venezuela... dat zijn niet alleen maar mensen die vluchten... maar daar kan ook van alles gebeuren. En wat ik vreselijk vind is Tunesië. Ik vind uh, het enige land wat min of meer normaal... uit uh, de Arabische lente is gekomen... Uh, democratie geworden. Uh -huh. Wij steken met z'n allen geen poot uit... om. Uh, iets voor dat land te doen, om iets achter dat land te gaan staan, om, om, om iets samen te gaan uh, werken. Hm. Het interesseert ons absoluut niks en dat vind ik buitengewoon stomzinnig. Ja. En dat vind ik nou de looggang van ontwikkelingssamenwerking: dat je dat niet begrijpt. Tunesië. En, en uh, de antillen. En, en uh, de antillen. Je, je, je zou kunnen zeggen dat de journalist in jou werkelijk nooit sterft. Nee, nee, nee. Dat blijft. Dankjewel voor je komst, Aad van de Heuvel... over de keer dat hij Martin Luther King sprak. Dankjewel voor je komst. gaat ja, toch absoluut wat rustiger van ademen. Cry Enough van Juan Pablo Dubal, althans, was degene die het schreef. Maar het wordt gespeeld door het tongensemble van Karel Krajoff. Maar liefst 30 jaar is dat clubje bij elkaar geweest. Jubileumvoorstelling is aanstaande, maar dat wordt wel de laatste voorstelling die ze samen zelen. Want het ensemble stopt ermee. Wil niet zeggen dat Karel Krajoff niet meer optreedt, want die kan solo en duo genoeg uh, uh, doen nog in de muziek. Maar de club bij elkaar stopt. Zullen we gelijk maar even bij het nieuws bij de horens vatten? Waarom, waarom is dat, Karel? Uh, ik heb natuurlijk dertig jaar heerlijk mijn droom kunnen leven... Hè, in uh, die prachtige tango. Maar het is natuurlijk wel... Uh, het vormt onderdeel van wereldmuziek. En dat is toch een klein beetje stervende in Nederland... We hebben natuurlijk culturele bezuinigingen gehad. Weet je gehad. wat je zegt? De wereldmuziek is, van... is stervende in ik Nederland. Heb het, ik heb het gevoel van wel, als ik kijk naar mijn collega's... Hè, en dan moet je niet aan alle grote namen denken... maar in de flamenco, in de, in de Cubaanse muziek, in de, in, de, in de fado bijvoorbeeld... het wordt steeds moeilijker. Het zijn ook niet echt meer radiozenders die wereldmuziek uitzenden... En natuurlijk, het hele culturele klimaat... natuurlijk uh, met de economische crisis en met de grote migratie ook... Hè, ja. is het gewoon uh, veel minder geworden. En het wordt nog steeds minder. Ja. Dus, uh, maar dat zijn misschien de externe factoren. Maar ja. als we naar jouw ziel gaan... en in, in, in, in de muziek zit jouw ziel en andersom... Ja. Zou, zou, het, zou het ook iets te maken kunnen met de tijdgeest en de type denk muziek? Ik ook. Dat denk, mensen... ik, denk ik ook. Ja, maar kijk, wat zou dat kunnen zijn? Leg eens uit. Nou, denk Ik denk ook dat, dat er een accentverschuiving is. En dat zie je ook aan het uh, muziekonderwijs. Hè? Bijvoorbeeld bij, de, bij mij om de hoek zit Muziekschool Waterland. Die krijgen volgend jaar helemaal geen cent subsidie meer. Dus de duizend kinderen die zij bedienen aan de middelbare scholen daar... Uh, ja, dat houdt op. Die krijgt geen muziekles meer. Dus de logica straks in Nederland... dat muziek in eerste instantie voortkomt uit een akoestisch muziekinstrument... wat je als kind op schoot hebt gekregen, ja. die gaat verdwijnen. Ja. Wij... Maar vroeger reden we ook met paard en wagen, Karel. Ja. Dus even een harde vergelijking. Ja, ja maar ik, ik vind, die vind ik niet helemaal kloppen, die nee. vergelijking. Nee, als je bedenkt dat ze ook hebben wetenschappelijk bewezen... hoe ja. belangrijk muziek hè, is uh, voor uh, de ontwikkeling van het kinderbrein. Ja. He, kinderen die naar Bach luisteren, die hebben minder moeite met uh, wiskunde bijvoorbeeld. Dat is allemaal bewezen. He, en daar praat iedereen ook over. Ja. Van hoe goed het is ook. Er wordt ook muziek gemaakt voor mensen die ontwaken uit een operatie in ziekenhuizen. He, ja. Over de helende werking van muziek is al heel veel geschreven. Ja, maar dan maak je muziek heel algemeen. Hè? Want ja. je zou je voor kunnen stellen dat je met een soundscape of een hele zachte. Uh medium beat ook lekker, uit, ja, ik lekker vraag, ontwaakt ik uit vraag je narcose. Me af of dat hetzelfde effect heeft. Hè? Want dat komt ook in die onderzoeken naar voren. Dan gaat het juist om, om, om uh, akoestische instrumenten die dat effect hebben op menselijke geest. Ja. Op mij ook. Hè? Dus je, ja. je, als je, ja. ik, ik snap je volledig. Maar ik probeer ook te kijken wat er ontwikkeling in muziek is. Waar je misschien in Mesa moeten gaan, ja, nou, Zou Dat je doe met ik jouw ook. instrument Absoluut. ook... Zo, hoe doe je dat? Nou, al jarenlang. Uh, ik heb bijvoorbeeld met Bluff veel, samen, veel samengewerkt. En ja. ook opnames gemaakt en opgetreden. En Treintje Oosterhuis. En ook in de klassieke segment natuurlijk heb ik heel veel opgetreden. Ja. Met allerlei orkesten. Met, uh, in Sydney en de Opera House. En de Hong Kong Philharmonic. En de uh, London Symphony en noem maar op. Het, zijn al, het is allemaal mogelijk. Ja. Nou, ik was juist maar een als jij beetje... met je sextet staat ja. ergens. Je staat ergens aangeafficheerd, ja. Dan moet jullie hard om de zaal vol te krijgen ja, en, het, en om vind, geld te verdienen. Ja, ja, ja, ja. ja. En ik ben natuurlijk gelauwerd in Argentinië... omdat ik ambassadeur ben van de Argentijnse tango. Een beetje de ja. bewaker van die muziek. En die muziek is heel erg in ontwikkeling, hoor. Want op de, bijvoorbeeld deze jubileum-cd die we gemaakt hebben... er staan negen nieuwe composities op. Dat, wat ik net hoorde was van, die, van de, stuk, de cd. Ja, dat is heel ja. grappig. Dat heeft uh, Juan Paulo Dobaldes geschreven, Argentijnse ja. pianist. Dat is een hommage aan mij. Dus hij heeft bedacht, hoe zeg je Karel of Hoe zeg je uh, of op zijn Engels? Dat wordt dan cry-enough. Oké, okay, <laughs> goed. Vandaar <laughs> ja, die titel. Ja, ja, ja. Ja, want ik zag net, we wat aankondigingen op het internet dat jij kwam. was er een jongen die vanuit Argentinië zich meldde. Ik meen dat het een journalist was ja. van de Stem of zo. Die zei: mm -hmm. "Maar ik ben hier in Argentinië. Ik kom je jongeren tegen. Die tango doet het hier hartstikke goed. Hij hij het over die Karel. Nou, dat is dat is ook zeker waar. In Argentinië is een jonge generatie opgestaan die massaal weer tango speelde en bon speelt en banonion speelt, Ja. En hetzelfde gebeurt in Ierland. Hetzelfde gebeurt in Cuba. Dus uh, ja, het jammer vind ik dat het bij ons steeds meer verdwijnt. Dat we zelf Muziek maken, zelf zingen, zelf dansen. Nou, dansen, dat zie je dat het goed gaat hè, met alle dansshows en zo. Ja. Maar dat zelf muziek maken, ja. Omringende landen, kijk bijvoorbeeld in, in België: voor 80 euro heb je je kind het hele jaar op de muziekschool. Ja. Dus ik geef toe dat de openbare ruimte daar... daar besteden ze minder aandacht aan dan wij. Ja. Maar hoe belangrijk is die cultuur? Ja. Maar je hebt het steeds over de cultuur, over de politieke besluiten daarmee ook. Uh, muziekscholen, muzieklessen hè, op de lage scholen, basisscholen. Ja. Uh, maar maar, maar, er zit, maar het... zit er niet, niet ook iets in de, in de muziek, een, een, um, triest genoeg bijna... misschien ja. horend bij de muziek, ja. dat het niet meer helemaal pakt in deze tijd? Nou, ik geloof dat er uiteindelijk niet... Uh, ik geloof nog steeds dat mensen ongelooflijk veel genieten. Ook kijk, klassieke muziekbolwerk staat gelukkig nog overeind. Ja. Ik geloof dat het ook weer gaat terugkomen. Het is een wisselwerking, net als waar we het net over, uh, waar jullie het over hadden hè? Ja. In, in de geschiedenis. Ja. Ik denk dat het uh, een golfbeweging is. Ja, ik denk dat het allemaal weer gaat terugkomen. En ik geloof ook dat er op het gebied van wereldmuziek bijvoorbeeld enorm veel gebeurt. En crossovers gemaakt... en er wordt van alles geëxperimenteerd. Ja. Dus ik denk niet dat dat stilstaat. Ik geloof niet dat ik alleen maar een traditie bewaak. Maar ik bewaak wel, denk ik... een soort akoestisch muziekprincipe... Ja. wat, denk ik, heel dicht bij ja. mensen staat. Maar ik denk dat... dat, dat, dat uh, los van de tango hoor ik het ook van... mensen die bandjes hebben. of uh, ja. hè, goede ja, muzikanten die absoluut. zeggen... ik kom niet aan de bak. Ja. Vroeger in een café. Ja. Nu niet meer. Nu ja. zitten mensen... In uh, algemene zin. Ja, op, ja, op de algemene het gaat om live muziek ook, hè, waar ja. ik het over heb. Ja. Ja. Uiteindelijk muziek. zal dat dus overwinnen. En betekent het nu, Karel, dat, dat we jou nu met een hele dikke jas buiten gaan zien zitten? <laughs> nou, zo ben ik wel begonnen, weet je, dat op straat. Dat ga je ook Heerlijk, nou, maar dat is prachtig. Je hebt een vrijwillig publiek op straat, dat is prachtig. Ja. Nee, ik vind, eh, kijk, al, al zit ik met alleen mijn banaljon op het podium... dan nog eh, gaat mijn muzikale droom voort. Maar kijk, in deze tijd om met een ensemble met, met zes mensen en een crew... Om onder rood te blijven, dat is gewoon financieel voor mij nu niet meer haalbaar. Nee. En, en, en mensen, en Messene, als die zegt: Ik hoor dit, ik, ik stop een tonnetje toe en dan gaan maar vijf jaar dat door. Dat zou natuurlijk geweldig zijn, maar ik, ik vraag me af of je het tij nog kan keren. Snap je? Ja. Door de ontwikkeling die jij beschreven hebt. Ja. Dus het is meer, ik leg het meer aan alle Nederlanders voor van wat willen we, meer of minder uh, wereldmuziek. <lacht> ja, het, wo het woord wereldmuziek, moet je eerlijk zeggen, heeft mij ook nooit zo. Bekoord. Ik vind tango mooi, ik vind allerlei muziek ja. mooi, maar het wordt wereldmuziek op die grote nou, hoop is misschien ik, niet helemaal ik, geschikt. Ik meer. geloof dat de wereldmuziek, die term staat voor uh, wat regionaal uh, ontwikkelde, doorgegeven muziek is. Ja. He, die, dus de muziek van Buenos Aires, de muziek van Lissabon, de ja. muziek van Andalusia, de muziek van Havana bijvoorbeeld, of ja. Santiago de Cuba. He, dat is de grote, inderdaad een grote gemene deler... is dan die term world music. Daar kun je gelukkig mee zijn of niet. Maar voor mij duidt het dat aan. Al die verschillende vormen die zo prachtig zijn... doorgegeven van generatie op generatie... Ja. waar vaak geen commerciële platenindustrie aan te pas kwam. Nee. En toch heeft het overleefd. Dus ik denk dat het sterke muziek is. Karel Kraaijof hoorde hem. Gaat stoppen met het ensemble... maar gaat nog wel uh, uh, met ensemble... toeren theaterconcerten even snel nog. 5 april... In Den Haag, 6 april, Den Haag. 7 april, Enschede. 8 april, Haarlem. En de rest de moet première. je wel lekker op een site op gaan zoeken. Dat is de première. wens je daar veel plezier mee. Dank en als je, wel. je op straat speelt, ik geef je al mijn geld... wat ik in mijn zak heb zitten. <laughs> Dankjewel, Dankjewel je wel. Dit was het Oog op Morgen. Morgenavond zit hier Rob Trip. Goedenavond. mij te gaan. Wat ik nog te zeggen had, dauert een sigaretten.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 Luister naar de verhalen over de geschiedenis. Met juweeltjes uit het archief en goede gesprekken met de nachtelijke luisteraar. Zo meteen, van 2 tot 6, focus. Op NPO Radio 1, het nieuws van alle kanten. Paula Morrison-Bekker. Expressieve en ontroerende kunst van grote schoonheid. Nu in Rijksmuseum Twente. Paula.